Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wiebes heeft een tabel naar de Tweede Kamer gestuurd... met een indicatie van de naheffing voor belastingbetalers. Mensen met een inkomen van 50.000 tot ruim 56.000 euro... betalen ruim 300 euro bij. Dat is de hoogste naheffing. Inkomens boven de 90.000 euro betalen 17 euro bij. Mensen met een salaris tot 20.000 euro krijgen juist geld terug... door de afschaffing van de heffingskorting. Het onderzoek naar giftige chroomverf gaat zeker één tot twee jaar duren, dat zegt minister Hennis van Defensie. Ze reageert daarmee op kritiek van fracties in de Tweede Kamer, die vinden dat het onderzoek naar de kankerverwekkende camouflageverf te lang duurt. Volgens de minister is het belangrijk dat het onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd. In een debat maakten ze de vergelijking met het onderzoek naar het kankerverwekkende reinigingsmiddel PX10. Dat onderzoek heeft ook anderhalf jaar geduurd. Agenten die een vuurwapen mogen dragen, moeten dat als het mogelijk is ook doen. De politie bevestigt dat naar aanleiding van een bericht daarover in het Parool. Korpschef Bouwman schrijft in een interne memo... dat het dragen van het wapen in deze tijd van terreurdreiging uit voorzorg nodig is. In tegenstelling tot defensiepersoneel mogen agenten wel in uniform naar het werk reizen. De schietpartij in Almere, waarbij zaterdagochtend de man gewond raakte... was hoogstwaarschijnlijk een poging tot liquidatie... De politie gaat uit van een gerichte aanslag in het criminele milieu. Zaterdag werden twee mannen in Almere klemgereden en beschoten. Eén van hen raakte gewond. De twee waren bekende van crimineel Gwennet Marta, die in mei werd doodgeschoten. Het weer bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Er staat veel wind en het wordt 14 of 15 graden. Ook morgen bewolkt met af en toe regen of motregen en dan wordt het nog maar 11 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jotso Hoka van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Er staat drie kilometer tussen knopend Hoevelaken en Nijkerk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Lopen. En ik dacht, oeh, oeh. Ik was meteen ondersteboven de stirboven. En jij onder, de hoek. En we liepen samen verder. En ik dacht, oeh, oeh. Was erbij bijna zo goed?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 Moet het eigenlijk niet vragen. Waarom nou als ik het doe, doe. Wil je samen verder? En ik dacht, oh, hoe, als er bij je zo.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 Wanneer levert het van Zandvoort ook op internet. www.zfm.zandvoort.nl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 I'm all over the day, knowing that I'm